a stranger een geweldig nummer uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Komt uit een James Bond film. Natuurlijk, You Only Live Twice. Een prachtige van Nancy Sinatra. Hier in de show. De zondagmorgen van GoFam, Fijn dat je erbij bent. Ik hoop dat je me gezelschap houdt tot 12 uur. Want tot die tijd heb ik heerlijke muziek voor je. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Gofem. En niet alleen heerlijke muziek, maar ook een paar leuke onderwerpen om met je te bespreken. Bijvoorbeeld straks iets over wat van kleur gaat veranderen. Van grijs naar groen. Ja, gesteund door een foundation van een grote verffabrikant dus. Steeddoend. een romantisch nummer hè? zo voor op de zondagmorgen. Ja. Cool in the gang en Cherish. En voor de holly is the air that I breathe. En fijn dat je erbij bent op deze zondag. Wij zijn hier gezellig aan de koffie. Gewoon met, uh, ja, van die pindakoekjes, weet je wel. Van die uh, vierkante koekjes met een handje pinda's erop. Nou, dat is wel lekker eigenlijk. En daar genieten we dan maar weer van. Oh, we genieten ook van de heerlijke muziek van GoFam. Dus er is alle reden om te blijven luisteren de komende anderhalf uur nog. Of één uur en drie kwartier. Want ik heb nog veel meer van dat moois in de aanbieding. Dus het bewijs is dit bijvoorbeeld. Sunia Twain, You're Still The One.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 still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 Kom uit de polder, zo zingen wij hier niet.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 Ik kom uit de polder, ik zeg alleen. Wat een geweldig nummer van Brigitte Kaandorp. Afscheid. Goh, mijn hemel, wat een droevenis, wat een smart. Geweldig. Hier natuurlijk vandaag in de show bij GoFam. De zondagmorgen van Go. Straks gaan we praten met de mensen van de Sickens Foundation. Want die vinden dat de wereld wel wat groener kan. Dat verwacht je niet zo 1, 2, 3 van een kleurfabrikant zou je kunnen zeggen. Hè? Toch? En toch willen ze het. het. Hoe het zit, dat hoor je straks over ongeveer een minuut of zes. Maar eerst nog even iets moois van The Motions. In de Staten, Negros fight for freedom. The slogans they cry aren't wrong. But these are wasted words. Only wasted words. More long.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 Le cœur de bien, le soleil deviendra noir, tu auras peur, mais ne dis rien. Un vieux chevalier sera là, tout ce monde il te dira les secrets. Geweldig. De muziek van Petula Clark in het Frans. Meestal lijkt het op niks als de Engelse zangeressen Frans gaan zingen, maar dit valt reuze mee: Le Chevalier. de Motions. een ouder 1965 Nederlandse band. En Wasted Words ging over oorlog en vrede. Eigenlijk is de tekst weer helemaal van toepassing op deze zondagmorgen. Mm -hmm. Zometeen dus gaan we het hebben over de Sickens Foundation en uh, haar werk. Ze willen grijs groen maken. Hoe ze dat doen, dat hoor je zo meteen naar Imagination en Body Talk. Okay. Prachtig uit de jaren 80. Ja, alles is prachtig in de show. Ik betrap me er opeens op dat vandaag het stopwoord prachtig is. Maar het is het ook natuurlijk. Op deze lekker relaxte mooie zondag. Mooie temperaturen. Kijk maar. Uh, het wordt een graad of 18. Dus 19 in Westdorpen natuurlijk. En het wordt gewoon een droge dag. Het wordt leuk. En het wordt nog warmer morgen ook. Het lijkt wel lente. En niet alleen in de ogen van de tandartsassistenten. Herman en Bruin zit er klaar voor, voor het eerste gesprek van vandaag. Ga je gang. We gaan praten over grijs dat groen moet worden en het kleur geeft aan jouw buurt. Hoe dat precies in elkaar zit, ga ik vragen aan Sanne Tieke. Ze is in de uitzending. Sanne, welkom. Dank u wel dat ik uh, ben uitgenodigd. Ja, nou graag gedaan, want we willen wel weten wat voor soort grijs dan groen gaat worden. Het heeft met de natuur te maken, denk ik. Hè? Vertel. Dat klopt. Nou, Grijs wordt groen is een campagne van de Sickens Foundation... Koppeld aan de Sickens Prize, die is uitgereikt aan Piet Oudolf, tuinarchitect, tuinontwerper, waarin kleur uiteraard een uh, hele centrale rol speelt. Piet Oudolf, uh, als winnaar dus van de 2022 uh, prijs, vond het een goed idee om het prijzengeld te doneren aan het Piet Oudolf Groen in de Buurtfonds, waarmee nou ja, eigenlijk iedereen in Nederland ruimte krijgt om in eigen omgeving, geïnspireerd door de tuinen van Piet Oudolf, de buurt te vergroenen. De voorwaarde van uh, grijs wordt groen, is dat het, uh, nou ja, goed, publieke ruimte zijn waar iedereen van kan genieten. Hmm. Um, en uh, door een collectief uh, onderhouden wordt. Dus het kan inderdaad verticaal groen zijn. Hmm. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh. een, um, een daktuin, zolang maar inderdaad uh, openbaar. Dus het kan op uh, allerlei plekken gerealiseerd worden. Ja, het mag dus niet in je achtertuintje zijn, zoals je al zei. In ieder geval. Dat nee. gaat, dat gaat, oh. dat gaat weer een andere actie. Dat is het NK tegelwippen, hè. Nou ja, het is, het is een. Ik vind het een prachtige campagne waar ik inderdaad ook wel wat inspiratie in heb opgedaan. Mm -hmm. um, het, is, het gebeurt inderdaad in eigen tuinen, maar het gebeurt ook wel weer in publieke ruimtes. Wat daar dan weer precies, zeg maar, weet je, berichtlijnen zijn, het zal per gemeente verschillen. Yeah. Maar het is wel een voorbeeld van eigenlijk weet je hoe, hoe makkelijk het is om inderdaad weet je, het regelwerk wat nou ja vaak ook niet per se nodig is. Om daar mooi groen te creëren. Met natuurlijk heel veel voordelen voor. Nou, onder andere bijvoorbeeld het bevorderen van biodiversiteit in de stad. Mm -hmm. Ook afwatering natuurlijk. Het kent al van voordelen. Ja. Um, en het is natuurlijk ook uh, meer genieten om naar uh, mooie planten te kijken dan een uh, grijs omgeving. Ja, daarom grijs wordt groen, zo hebben jullie dat genoemd. Hoe kunnen mensen Klopt. meedoen? Nou, mensen kunnen meedoen door op sickensprice.org een kijkje te gaan nemen. Daar staat veel informatie over, nou ja, of wordt een beetje omschreven wat de campagne inhoudt. Uh, zoals ik al zei, hebben wij ons verbonden met deze campagne aan Piet of Groen in de Buurtfonds. En dat is een bestaand groenfonds uh, van de Prins Bernhard Cultuurfonds. Om het allemaal niet al te ingewikkeld te maken. En daar klikken mensen gemakkelijk naar door. En daar staan de specifieke richtlijnen voor deelname. We stellen een aantal voorwaarden natuurlijk, weet je, qua oppervlak en qua... Uh, hoe lang een terrein uh, uh, onderhouden dient te worden... zodat het ook een ja, bepaald ja. duurzaamheidsaspect met zich meebrengt. Ja, want het moet wel onderhouden worden inderdaad. En die buurt moet daar dan voor zorgen. Die moet het soort van adopteren, zou je kunnen zeggen. Ja, inderdaad. Want ook dat is iets wat wij heel belangrijk vinden. Uh, en dat delen dus met Piet Oudolf dat het sociale component natuurlijk van openbare tuinen is evident, maar ook het sociale component... bijvoorbeeld bij het onderhouden van die publieke ruimte, publieke mm -hmm. groene ruimtes... dat wij dat uh, belangrijk vinden en ook stimuleren en hebben meegenomen... inderdaad als uh, voorwaarde voor deelnemers. Ja, kunnen jullie dat dan ook controleren? Ik weet niet hoeveel uh, controle we zullen uitvoeren. In ieder geval zeg maar, mag het netjes in de plannen aan de voorkant uh, staan... Ja, en het zou natuurlijk heel fijn zijn als er groen inderdaad wordt gezaaid of geplant. Hè. We werken vooral we ook met vaste planten. Ja, dat het in elk seizoen ook gewoon weer een prachtig ja. plaatje vormt. Ja. Aanmelden, zei je al hoe dat kan via de website. Tot wanneer kan dat? Nou, we hebben de aanmeldperiode dus, uh, of de, ja, de campagne is van start. Uh, dus sinds uh, eind september kunnen mensen zich aanmelden met een, uh, een groenproject. En dat loopt tot en met eind januari 2023. Dan sluit de aanmelding. En dan gaat de natuurcommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds in beraad. En dan zal in het voorjaar, ergens medio maart, zullen de uh, winnaars bekend worden gemaakt. Met toekenningen tot maximaal 5.000 euro per Project. Ja, nou mensen moeten zich maar even aanmelden op die website die je noemde SickensPrize.org/slash grijs-woord-groen. Nou, dat is een ingewikkelde, maar dat als je, sickens, je SickensPrize.org uh, even intoetst, dan kom je een hele en denk dat je: dan kom je dan er, kom ook. We er verder. Dat ja, dat klopt. Nou, hoe het uh, zich gaat ontwikkelen, moeten we even afwachten. Als er veel buurten zijn die zich daarvoor op willen geven, is dat heel mooi natuurlijk. Want hoe meer groen uh, er is, hoe beter dat is. Sanne Tieke, dankjewel voor uh, deze informatie. En heel veel succes met de actie. En mogelijk horen we daar nog wel eens van wat het allemaal geworden is. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. so long too sweet trying to paint a picture i can't be i won't lose more sleep trying to give them what they want from me but i'm not bitter 'cause i'm a winner i'm living bigger won't you come with me to the bright side and live the good life i'm writing history now come on Caro Emerald, The Jordan. Ze slaat opeens een hele andere richting in met haar muziek. En niet onverdienstelijk laat het eerlijk zijn, want dit is een uh, nieuwe single van haar, Best Damn Day. Nou, ze zingt het zelf ook, dat is makkelijk. En uh, we rekenen erop dat ze daar ook wel weer uh, dit paraatst mee bestijgt, verwachten we zo. Verder hoor je ervoor Romeo hier bij uh, GoFM met Flying. Goed, oh wat schiet de tijd alweer op. Jongen, jongen, wat gaat dat snel? Kom je net je bed uitrollen trouwens? Gezellig dat je erbij komt. Het uh, is een beetje laat. We hebben al heel wat lekkere muziek gedraaid voor je. Maar ja, dat heb je dan wel gemist. Gelukkig hebben we nog een uitzending gemist op onze website. Dus als je denkt, Hey, wat is er gebeurd op de radio? Dan kun je natuurlijk naar onze website surfen. En daar even kijken op uitzending gemiste. En uh, daar vind je de programma's van uh, ja, de afgelopen tijd. Kun je gewoon even terugluisteren voor het geval je denkt van nou, ik had dat niet mogen missen.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 Tot die straalt. Blijf maar binnen, het is goed zo. Ik wou je zien als laatste keer. Wat we samen vroegen. Niet ik hoop dat ik gelukkig word, nu ik zie wat ik zo mis. Houdt hij je vast soms als je bang bent? Kent hij je angst en je verdriet? Alleen maar schudden met je hoofd, lief. Logisch dat je me verliet. Die straal Al wieder weer naar huis. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. Ik mach mir Sorgen. Sorgen.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 Ja, we zijn hier in de studio de rollende R aan het herhalen van Freddie Quinn. Want ja, dat is wel kenmerkend voor zijn manier van zingen. Freddie Quinn dus en jongen komt bald weder. Nog weder. Nog haus. Natuurlijk. En, uh, ja, een Duitse slager kan natuurlijk niet ontbreken in uh, de show op zondagmorgen. Verder acta aan de munnik met lopen uh, tot de zon komt. Over een minuut of tien gaan we beginnen aan het tweede gedeelte van de show. Blijf lekker hangen, want dan gaan we tempo een klein beetje omhoog krikken. En dan hebben we ook een reportage van Jeroen van Gent. En hij wil het hebben over de zonsondergang. Welke zonsondergang is jou bijgebleven? Ik weet er wel eentje voor mezelf. Maar is dat bij jou ook zo? Je hoort het straks over een minuut of veertig. Een het die je vaak kunt horen. Tenminste, ik hoor hem vaak. Komt ook omdat ik hem op mijn favoriete lijst heb staan in de auto. Dus dan heb je dat, hè. Robert Plant en Big Long. Natuurlijk hier in de show. Nou, um, ik even pauzeren. Ik ben zo meteen bij je terug over een paar minuten al met het tweede gedeelte van de show. En er zit leuke muziek in hoor. Dus blijf lekker luisteren. Chris Andrews, The Queen, Cadillac uh, Green, Ray Charles, Four Tops, Billy Idol en nog veel meer moois. Dus blijf bij ons. Blijf bij GoFM. Tot zo meteen.